Goedenavond, ik ben Casper en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een aanval op een ambulanceconvooi vlak voor de ingang van een ziekenhuis in Gaza stad zouden tientallen slachtoffers zijn gevallen. Het zegt het Palestijnse Gezondheidsministerie dat onder bewind van Hamas staat. Het is niet duidelijk hoeveel doden er onder de slachtoffers zijn. Volgens de Rode Halve Maan is ambulancepersoneel niet gewond. Maar het is in het gebied extreem druk, zegt de organisatie. Volgens nieuwszender Al Jazeera is het ziekenhuis een kwestie de grootste in de Gaza-strook. In Zoetermeer in Zuid-Holland hebben vier jongens een trambestuurder in elkaar geslagen. De man sprak de groep aan omdat ze met een step de lift blokkeerden. Daarna werd hij van verschillende kanten aangevallen. De politie is nog op zoek naar de vier jongens. Nabestaanden van Friends-acteur Matthew Perry hebben een stichting opgezet om mensen met verslavingen te helpen. Perry overleed vorig weekend. Er wordt nog onderzocht waaraan hij is doodgegaan, maar de Friends-acteur worstelde jarenlang met een alcohol- en drugsverslaving. Hij heeft in ieder interview gezegd dat hij liever wordt herinnerd om wat hij deed voor verslaafden dan om Friends. Mensen letten vaak niet goed op bij de veiligheidsinstructies in een vliegtuig... voordat de vlucht gaat vertrekken. Een bekende vliegmaatschappij heeft daarom geprobeerd om wel de aandacht te trekken. Voor een instructievideo voor de vlucht naar Curaçao hebben ze BN'ers ingeschakeld... zoals Wendy van Dijk, John Williams en Jan Dino met zijn typetje Judesca. Die mix van serieuze instructie en Judesca klinkt dan zo voordat je opstijgt. Zo maakt u de riem vast, strakker en weer open. Jan, je mag ook mijn riem komen vastmaken hoor. Bind me vast, Jan. Het idee is dat de boodschap zo beter blijft hangen. Dan nog het weer. Vanavond trekken buien over het westen en noorden. En ook vannacht kan er regen vallen. Mogelijk ook met onweer. Morgen begint droog. Later vanuit het zuiden regen. En het wordt een graad of elf. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 So you're hurt inside, 'cause there's a hole. Cry into the night you. Okay van zand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 seems my thoughts wander Ja